11 uur. Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb vindt dat bij wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax weer fans van beide ploegen aanwezig moeten kunnen zijn. Abu Taleb vindt dat het weren van uitpubliek, dat gebeurt sinds 2009, nu lang genoeg heeft geduurd. Hij stelt wel als voorwaarde dat de supportersverenigingen hun best doen om de onderlinge spanningen te verminderen. Op het FIFA-gala in Londen zijn Lieke Martens en Sarina Wiegman in de prijzen gevallen. Martens werd uitgeroepen tot de beste voetbalster ter wereld en Wiegman tot beste coach van een vrouwenelftal. Beste voetballer van het jaar werd, net als vorig jaar, Cristiano Ronaldo. Bij inspecties in Mali zijn meer mogelijke problemen met munitie aan het licht gekomen. Niet alleen mortiergranaten, maar ook antitankmunitie en rookgranaten hebben mogelijk te lijden gehad van de hoge temperaturen. Dat schrijven de ministers Dijkhoff en Koenders aan de Tweede Kamer. De munitie wordt niet meer gebruikt. Vrouwenhandelaar Saban B. zit in de gevangenis in Turkije. Dat zegt zijn Turkse advocaat tegen de NOS. Gisteren meldde het Duitse weekblad Der Spiegel dat B. vanuit Turkije een callcenter runt en dus mogelijk op vrije voeten is. Maar volgens een advocaat zitten in Nederland en Turkije veroordeelde vrouwenhandelaar in Turkije de rest van zijn gevangenisstraf uit. Gematigde leden van de Taliban moeten plaats kunnen nemen in de Afghaanse regering, vindt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson. Ze moeten dan wel afstand nemen van geweld en terrorisme. Tillerson bracht vandaag een bezoek aan Afghanistan. Vier Rotterdammers hebben boetes gekregen voor het beledigen van voetballer Marco Venovic. Ze belden in januari 2016 bij de toenmalige Feyenoordspeler aan en scholden hem en zijn vrouw uit. De Rotterdammers zeiden zelf dat het een uit de hand gelopen grap was en de rechter ging daarin mee. De vier kregen een boete van 200 euro. Het weer. Vannacht valt er af en toe wat regen. Minimaal tussen 8 en 13 graden. Morgen overwegend grijs. Met af en toe regen of motregen. Het wordt 16 of 17 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zee. Zandvoort. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.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 Prijs nu zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit. O mijn ziel. Verheerlijk zijn heilige naam. Heer volgeduld. Tant u ons uw liefde. Uw naam is groot en uw hart is zacht. Van al uw goedheid wil ik blijven zingen. Tienduizend redenen en tot dankbaarheid. say Mijn adem stokt en mijn einde komt. Zal toch mijn ziel loflied blijven zingen? Tienduizend jaren tot in één. Zijn heilige naam verheerlijk zijn heilige na. Verheerlijk zijn hij. Wees ons genadig, licht over ons uw aangezicht.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 Geporven en alleen als een roos, geplukt en weggegooid, nam u de straat en dacht aan mij. Dan valt u niet, want u trapt. Trouw...